Deze keer speciale jubilairnavond van een speciale jubilaar. Het zijn een vijftiental speciale gasten van de MD. Speciaal in die zin dat ze niet tot die actieve MD's behoren waar deze jubilaar Normaal liever het dagelijks mee te maken heeft. Hij zal een speciale reden hebben gehad om uh, dit 15-tal gasten uit te nodigen. En deze stelden dit zeer op prijs. Zij menen daarom, en niet alleen omdat ze uitgenodigd zijn, maar zij menen daarom ook een speciaal en aan deze jubilaar te moeten aanbieden. Ik heb nogmaals niet vanwege van uh, de uitnodiging, maar omdat zij bij sterk en wijwerp en gedurende een lange reeks jaren met deze jubilaar te maken hebben gehad en wel op een zeer prettige wijze. Hij bestond steeds voor ons klaar, en wij hopen dat hij nog vele jaren voor ons klaar zal staan, dat we zeggen voor lang hij in is van de missie natuurlijk. Uh, Het nu niet uit, ik wens u na deze, deze afgassen nog heel veel goede jaren en ik wil u en dan gaan we opnieuw dit stijgen op de